1 Uur. Dit is Radio 1 met Plag. Goedemiddag, de Olympische Winterspelen in Sochi. Het duurt nog even, maar gisteren zijn wel al drie zeecontainers vertrokken naar de Russische stad. Ik heb een werklunch straks met projectleider logistiek van het NOC-NSF, Yvonne Karman. Nu eerst het NOS-chanaal met Dorot Megens. Goedemiddag, Volkert van der G moet op proefverlof. President Obama is toegejuicht bij de herdenking van Nelson Mandela in Johannesburg. En ontvoerd Nederlands journalistenpaar in Jemen is vrijgelaten. De zon schijnt bijna overal flink. In het noorden en oosten zijn er wat wolkenvelden, maar die trekken ook geleidelijk weg. Het blijft droog en het wordt 7 graden vandaag. Vanavond en vannacht dan opklaringen en dan ligt de temperatuur rond het vriespunt. Er kan wel wat mist ontstaan. Ook morgen en donderdag is het nog rustig en droog. Daarna is er weer meer kans op regen. Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn... mag vanaf februari met proefverlof. De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechttoepassing... en Jeugdbescherming heeft dat bepaald. Slaggever Michiel Breedveld in Den Haag. Daarmee gaat die raad in tegen de wil van staatssecretaris Teven Van Veiligheid en Justitie heeft die staatssecretaris al gereageerd, Michiel. Hij is op dit moment voor de Eerste Kamer al... waar zo dadelijk een bijeenkomst is, waar de staatssecretaris heen gaat. Ja, staatssecretaris Teven, u bent eigenlijk teruggefloten. U oordeelde, het is niet veilig voor Volkert van der Graaf... en bovendien ontstaat er kans op maatschappelijke onrust. Blijft u bij die mening? Ja, bij die mening blijf ik. Maar ik heb natuurlijk wel te maken met een onafhankelijke rechter... die, die een ander oordeel geeft. En dat heb ik te respecteren, dat onafhankelijk oordeel. En deze uitspraak geeft weinig ruimte om anders te beslissen dan tot verlof te komen. Maar het moet natuurlijk wel veilig kunnen gebeuren, dus dat is nu het moment. Het moet uiterlijk 1 februari volgend jaar plaatsvinden. En daar gaan we nu de voorbereidingen voor treffen. Ja, dan komt hij, gaat hij met verlof één keer per maand, uh, een dag, 24 uur is het advies. Als we nou kijken naar die veiligheid, zegt de Raad eigenlijk... als je dat onder bepaalde omstandigheden doet... bijvoorbeeld het verlofadres geheim houdt, uh, nou, een andere voorwaarden stelt... dan kan het best. Kunt u die veiligheid garanderen van Volker van der Graaf? Nou, ja, vooropgesteld zijn dat de Raad daar niet over gaat. De Raad maakt uit of iemand uh, proefverlof krijgt uiteindelijk. En dat hebben ze vandaag beslist. En ik ga erover of het veilig genoeg is of niet. En dat is ongeveer de verdeling in de rechtsstaat. En zo gaan dus je we kunt het nog tegenhouden? Nee, maar goed, we hebben er niets aan als er iets, uh, iets met de betreffende gedetineerde gebeurt. Dus het moet gewoon veilig gebeuren. En dat is het enige moment waar het, het enige... Criterium waar het nu nog om gaat. Maar is dat een hypothetische discussie? Of zijn er inderdaad, is er inderdaad een mogelijkheid dat u zegt... van, nou, ik kan dat gewoon niet garanderen, dus het moet niet doorgaan? Nou, dat is een serieuze discussie en dat gaan we nu beoordelen. En met veel belastinggeld kun je altijd zorgen... dat het heel erg veilig is natuurlijk. Ja, een andere afweging was die maatschappelijke onrust. Uh, mogelijk contact met slachtoffers, andere betrokkenen. Uh, het is een bekend figuur, Volkert van de Graaf. U heeft gezegd, ja, waar je hem ook heen stuurt... hij zal altijd wel herkend worden. En dan heb je die onrust. De raad zegt, ja, dat is tijdelijk van aard. Bent u, bent u nu overtuigd... door de argumenten van de Raad? Nee, ik ben totaal niet overtuigd door de argumenten van de Raad. Maar ik heb er wel mee te leven. Het is wel de, de instantie die het op dit moment beslist. Dus we gaan het doen zoals de Raad het zegt. Uh, en dat moet veilig gebeuren. En dat is het enige criterium wat op dit moment voor mij telt. Okay. Maar als u nou zegt, bent u overtuigd? Nee, ik ben totaal niet overtuigd. Een ander punt is dat nu in de Kamer stemmen opgaan... Hè? CDA en PVV die zeggen... ja, hij moet eigenlijk helemaal niet met verlof vanaf mei komend jaar. Er zijn overwegende redenen om hem zijn volledige straf te laten uitzitten. Bent u het met ze eens? Nou oh ja, dat is de volwaardelijke vrijheidsstelling. En dat is iets waar Kamerleden en de regering niet over gaat. Daar gaat in eerste instantie het openbaar ministerie over. En uiteindelijk beslist de rechter dat. En er zijn omstandigheden dat het OM zou beslissen... Uh, we vinden dat hij uh, uh, met vervroegde in een vrijheidsstelling kan... dan kan de minister in zeer uitzonderlijke situatie daar wat anders van vinden. Maar dat is een zeer uitzonderlijke hypothetische situatie. Dat gaat pas in mei spelen en heeft niks te maken... met de drie, proef, uh, de drie verloven waar we nu over uh, spreken. Veiligheid is dus nog het enige argument om het proefverlof tegen te kunnen houden. Veiligheid is op dit moment het enige argument om dit nog te houden. Dank u, vriendelijk. Graag gedaan. Michiel Breveld was dat vanuit Den Haag. Dan Zuid-Afrika, de herdenkingsceremonie voor Nelson Mandela in Johannesburg. Sinds elf uur, tal van politici die daar toespraken houden. Half uurtje geleden sprak president Obama bij die herdenkingsdienst. Hij vergeleek de ontwikkeling van Zuid-Afrika met de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten. And like America's founding fathers, he would erect a constitutional order to preserve freedom for future generations. A commitment to democracy en de regering van de regering. Rattified niet alleen door zijn elekting... maar door zijn wilgenheid om te stappen van de kracht... na alleen Barack Obama, de president van Amerika... een half uur geleden in Johannesburg. Hij citeerde ook Mandela om de strijdlust... van de donderdag overleden oud-politicus te onderstrepen. Ik heb vroeg tegen white domination... en ik heb vroeg tegen black domination... Ik heb het ideal van een democratische en vrije society In which alle mensen live samen in harmonie en opportunities. Het is een ideal which ik hoop om te leven en te bereiken. Maar als het nodig niet is het een ideal voor which ik ben bereid om te Woorden van Nelson Mandela uitgesproken door Barack Obama. En vervolgens prees Obama Mandela's vechtlust en doorzettingsvermogen. Nelson Mandela reminds us that it always seems impossible until it is done. South Africa shows that is true. South Africa shows we can change, that we can choose a world defined not by our differences, but by our common hopes. We can choose a world defined not by conflict, but by peace and justice and opportunity. Ja, Barack Obama was dat ruim een half uur geleden... in het stadion in Johannesburg tijdens de herdenking van Nelson Mandela. Tal van sprekers zijn nog aan het woord, gaat nog de hele middag door. En daar wordt u ook over bijgepraat hier op Radio 1. Ook correspondent Alice van Gelder is bij die herdenkingsbijeenkomst. En dat is ze al sinds vanochtend heel vroeg. Zuid-Afrikanen staan met hun vuist in de lucht... en met hun hand op hun hart... en zingen hier het volkslied voor Mandela... Staat de jongen met de vuilniszak om zich heen. Koud? Cold? It's very cold. It's very cold. The rain just like turned the weather around. It was okay, but now it's just like really cold. But still we are here. We still we here for Mandela. Maar we zijn hier en blijf je ook vier uur? Will you stay for four hours if it keeps on raining? Yeah. For Mandela we'll do anything. I mean he sacrificed a lot for us. Why can't we just sacrifice four hours of a cold? We kunnen nu best vier uur opgeven voor Mandela. Hij heeft ook zoveel voor ons opgegeven. Dit kunnen we best voor hem doen. En er wordt gezongen voor Mandela. Denk je dat hij je helemaal boven hoort? His concentration is here. He's looking at the love of the entire country. En ik denk dat hij in vrede is. Ik denk dat hij ons wel kan zien daarboven. Hij lacht een beetje, maar hij zegt wel: ik denk wel echt dat zijn geest hier is in het stadion. En in de catacombe van het stadion schuilen nu even mensen voor de regen, roken sigaretjes. Er was veel gejuich toen verschillende presidenten net werden aangekondigd hier, maar ook boel voor Jacob Zuma, je eigen president. You know, I think it is because you know they are comparing. It's because of comparison. You know, Zuma is a man of his own calibre. You know, he does things his own way. So you know. Het zal altijd zo Juist deze week wordt president Mandela heel erg vergeleken met president Zuma. Zuma, huidige president, valt van het ene in het andere schandaal. Is zeker het morele kompas uh, kwijt. dat juist Mandela vertegenwoordigt. En daardoor kreeg hij hier boegeroep. Hier een uh, groep Zuid-Afrikaanse vriendinnen. En uh, die hebben ook allemaal. Om. Um, in our culture, when it rains, we say that um, it's it's good luck. So for us, it's almost like a remembrance that he is here with us, and we are very, very grateful to be here today. En ze kijken hier ook niet negatief aan tegen de regen. Regen, wij in Nederland vinden dat maar iets negatiefs. Hier is dat ook iets wat geluk brengt. Dus dat het vandaag regent is eigenlijk een heel mooi teken. Een reportage was dat vanuit Johannesburg van collega Ellis van Gelder. Dit is het nos journaal, het Dorald Megens. De ontvoerde Nederlandse journaliste Judith Spiegel... en haar man Boudewijn Berensen zijn in Jemen vrijgelaten. Ze werden begin juni door gewapende mannen ontvoerd. Spiegel werkte als freelancejournalist. meer voor NRC Handelsblad en voor de NOS. Hoofdredacteur Marcel Gelauw van de NOS over die vrijlating. Wij zijn heel erg blij dat Judith Spiegel en haar man zijn vrijgelaten. We hebben begrepen dat ze in goede gezondheid verkeren. En ik hoop dat ze zo snel mogelijk naar Nederland terug kunnen komen... en dat ze bij hun familie kunnen zijn. Ook minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is blij en opgelucht dat ze vrij zijn. Hij heeft met beiden gesproken en ze maken het volgens Timmermans naar omstandigheden goed. Ze zijn opgevangen door de Nederlandse ambassade in Sanaa... en inmiddels is duidelijk dat ze morgen terugkomen naar Nederland. In Den Haag is een jongen van 12 ernstig gewond geraakt... aan zijn hand door een vuurwerkbom. Een Onbekende gooide het vuurwerk naar binnen... toen de jongen de voordeur opendeed, gisteravond rond 8 uur. Hij was toen alleen thuis toen die bom werd gegooid. De jongen wist zijn vader te bereiken... die hem meteen naar het ziekenhuis heeft gebracht. Hoe het nu met de jongen gaat, is niet duidelijk. De supporter die tijdens de wedstrijd van Ajax tegen Barcelona... van de tribune is gevallen, is buiten levensgevaar. Dat laat de familie van de 46-jarige man weten... op de website van de club familie zegt dat hij nog wel intensieve zorg nodig heeft... en daarom op de intensive care verblijft. De Ajax-supporter viel twee weken geleden... van een paar meter hoog in de gracht van het stadion. Daarbij liep hij ernstig hoofdletsel op. De voetbalbond KNVB start volgende week... met de kaartverkoop voor het WK Voetbal in Brazilië komende zomer. Verkoop verloopt via twee supportersclubs, Oranje en Ons Oranje. Het aantal kaarten per wedstrijd ligt tussen de 3500 en 6000. Een beetje afhankelijk van de grootte van het stadion. Voor de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Spanje in Salvador... zijn 3900 kaarten beschikbaar. En de goedkoopste kaarten voor de groepswedstrijden kosten 90 dollar. 11 over 1, het is tijd voor Jolanda van der Velde. Verkeersinformatie. Goed nieuws over de A10, de ring Oost. Die was een tijd lang dicht na een aanrijding met meerdere auto's. De weg is wel weer vrij. Maar richting Amersfoort staat tussen af het Volendam en Knopend meer nog 4 kilometer. Op de A10, de ring Noord richting Den Haag staat voor de nog 2 kilometer. Dan problemen bij Rotterdam op de A20, hoek van Holland Gouda. De weg is in beide richtingen dicht bij Maasluis Heeft te maken met een aanreding uh, van rond half 12. Er is een vrachtwagen door de middenwerm gegaan. Daar zijn daar bergingswerkzaamheden gaande. En ook moet er dieselolie op geruimd worden. In beide richtingen staan er files tot 2 kilometer. Verkeer kan er alleen via de op- en de afrit langs. Dankjewel, Jolanda. Dat is Jolanda van der Velden bij de ANWB. Nog een keer de hoofdpunten uit dit bullet. Hè? Bevolkert van der G, de moordenaar van Pim Fortuyn, moet in februari op proefverlof. Dat heeft de beroepscommissie van de Raad voor de strafrechtstoepassing bepaald. President Obama sprak de menigte toe bij de herdenking van Nelson Mandela. President werd toegejuicht door tienduizenden aanwezigen in het stadion in Johannesburg. En een half jaar zaten ze vast, maar ontvoerd Nederlands journalistenpaar Judith Spiegel en Boudewijn Berensen zijn in Jemen vrijgelaten. Ze maken het naar omstandigheden goed. Morgen komen ze naar Nederland. Dat was het. De uitgebreide bulletin van 1 uur. Zometeen hier op Radio 1 gaat Kiel verder met lunch. Donderdag 19 december is de uitreiking van de Ster Gouden Lookie 2013. Tijdens de liveshow laat Georgina Verbaan de wereld achter de reclame zien.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 NCRV, lunch, Hylène Plag. Goedemiddag, in de werklunch praat ik zo met de projectleider logistiek... van het NOC NSF, Yvonne Karman, in verband met de winterspelen in Sochi. Deze week nemen we een kijkje in de praktijk van de vogelbescherming... en we komen dan natuurlijk terecht bij vogelaars. Opvallend vaak zijn dat mannen. De kenner bij Vogelbescherming Nederland bevestigt dat beeld. Het, het kijken naar bijzondere vogels in Nederland... dat, dat lijkt wel een uitgesproken mannenhobby... En wat heel erg opvalt is dat in andere landen dat heel erg anders is. Nee? Ik ben een aantal keren op bezoek geweest bij mijn Amerikaanse collega's, en in Amerika is de helft van de vogelaar vrouw. Maar hier dus een man. Na hoofd twee is er We zijn benieuwd naar uw mening straks op de stelling... het is goed als Volkert van de Graaf alsnog met proefverlof gaat. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. Dus 0800-1101. U kunt natuurlijk stemmen via de website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan hashtag Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Sochi, here we come. De Olympische Winterspelen laten misschien nog even op zich wachten, maar gisteren zijn er maar liefst drie zeecontainers al vertrokken naar de Russische stad. In die containers zitten allerlei spullen om het Nederlandse Olympische kamp mee in te richten. Daar ga ik over praten met projectleider Logistiek van het NOC NSF, Yvonne Karman. Mevrouw Karman, welkom. Dankjewel. U bent verantwoordelijk voor de inrichting van het Nederlandse kamp in Sochi. Wat zit er allemaal in die zeecontainers die al die kant op zijn? Ja, dat varieert van uh, uh, topmatrassen voor uh, sporters... tot koffieautomaten, tot oranje kussentjes... om uh, toch een uh, beetje een oranje gevoel ja. aan het geheel uh, te geven. Uh, uiteraard natuurlijk ook uh, hele simpele dingen als uh, kantoorinrichting... Uh, uh, briefpapier, ja noem het maar op, alles om ons... Uh, uh, daar zo goed mogelijk uh, te ondersteunen. Om het voor de sporters heel uh, huiselijk uh, te maken. Maar ook om ons werk gewoon natuurlijk goed te kunnen doen. Nee, ik neem aan dat het twee kanten zijn. Het moet pragmatisch moet het natuurlijk gewoon goed in elkaar zitten allemaal, alles moet er zijn. En de sporters moeten zich er ook nog een beetje zijn in voelen. Ja, ja, we hebben wel heel erg geprobeerd om in, uh, in dat Russische kamp natuurlijk straks wel echt een Nederlands gebouw neer te zetten. Dus, uh, ja, dus het zit Russisch ook... kamp klinkt niet erg comfortabel <laughs> en uh, aantrekkelijk als oh, het zo nee. nou, valt dat, is, het uh, ja, dat valt mee. Ja? Het is echt een heel erg mooi dorp wat er is neergezet. Dus uh, het uh, komt eigenlijk wel een beetje subtropisch over, inclusief palmbomen. Dus nee, dat uh, heeft zeker niet uh, de uitstraling die misschien de, de term Russisch kamp doet vermoeden. Maar het is natuurlijk wel van belang om echt een Nederlandse sfeer in het gebouw neer te zetten. En ook aan de buitenkant. Dus ook uh, materialen waarbij we straks een heel oranje en rood en blauw uiterlijk aan het gebouw uh, gaan geven, zitten in die containers. Want wat, wat is er dan verder nog dan de oranje kussentjes? Uh, nou, we nemen in ieder geval voor de buitenkant uh, van de gebouwen gaan we uh, echt alle balkons helemaal voorzien van... Uh, uh, oranje banners en uh, rood en blauwe banners. Aan de zijkant van het gebouw is een enorme glaspartij. Die wordt voorzien van een uh, bestikkering met een uh, Nederlandse molen en oranje tulpen. En uh, binnen gaat het echt uh, zover dat we uh, televisies meenemen. Omdat die, uh, als we die via het organisatiecomité zouden huren, is dat erg kostbaar. Dus die nemen we zelf mee. Die moeten ook weer op een tafeltje. Er staan banken en daar leggen we dan oranje kussentjes en vleesplates. Uh, en, en de op. sporters vinden dat ook heel fijn. die hebt niet zoiets van... Een rotelsop, met dat het oranje spul. Nou, sommigen zullen dat misschien uh, wat minder belangrijk vinden... maar we hopen toch wel door daar een beetje die sfeer neer te zetten... dat ze zich gewoon echt wel gaan uh, ja. ontspannen en zich thuis gaan voelen. Nou kan ik al, die, de, de, al het oranje, kan ik me heel goed voorstellen... dat je dat mee moet nemen. Maar u heeft het ook over kantoorartikelen. Nou, Matrassen kun je ook nog over hebben. Ik zou denken, dat moet daar toch ook al wel zijn... Ja, is er helemaal niks dan in die dorpen? Nee, er is uh, natuurlijk wel wat. Uh, Sochi uh, regelt nut, uh, sowieso hele, de, de basale inrichting, zeg maar. Maar zijn daar uh, duidelijk uh, veel terughoudender in... dan we bijvoorbeeld in Londen hebben gezien. Daar ging dat veel verder. Ook als je kijkt naar de kamers. Ja, natuurlijk de bedden staan er in de nachtkastjes en de kledingkasten. Um, maar veel verder dan dat gaat het niet. Het is, heel enkele het is echt heel erg spartaans. Ja? Uh, en uh, ja, ook als het gaat om onze functionele ruimtes... zoals uh, kantoren, uh, videoanalyse ruimte, ja, dat is wel echt inrichting die wij voor het grootste deel zelf moeten meenemen. Willen we dat ook hebben zoals we daar zelf aan gewend zijn... en om uh, gewoon echt goed onze operatie daar te kunnen doen. En hoe krijg je al die spullen bij elkaar? Want dat is uw taak. Ja, aan. dat is uh, natuurlijk ook een beetje verzamelen van wat we al hadden. Dat is uh, in ieder geval kijken. We zijn in juli in uh, Sochi geweest. Hebben daar uh, onze accommodatie gezien. En hebben daar dan dus ook een heel goed gevoel bij kunnen krijgen. Uh, van de ruimtes. Uh, het puzzeltje kunnen maken. Van wat krijgen we van Sochi en wat hebben we dan nog uh, nodig. En dan is het inderdaad een kwestie van nou ja, bepalen. Uh, aan de hand bijvoorbeeld van een moodboard. Hebben we echt geprobeerd om de, nou ja, de inrichting en de sfeer neer te zetten. Dat is dan weer in een projectteam waar we ook... Maurits Hendricks in meekijkt om te bepalen of, de dat dan de de, ja, of dat dan de goede lijn is waar we op zitten. En op een gegeven moment zijn we gewoon aan het inkopen slaan, doen gaan werken. Ja, ja. En dat betekent dus echt dat mijn collega ook meerdere malen bij Ikea is geweest om meubeltjes te kopen. En we hebben bedrijven benaderd of zij bepaalde dingen kunnen leveren. We, we bijvoorbeeld... En dat is dan geven? Of, want je mag geen reclame maken, heb ik begrepen. Nee, dus, we hebben natuurlijk dus vanuit Het is voor onze... de goodwill dat ze iets. Uh... Wille geven dan? Ja, dat klopt. Ze kunnen zich niet associëren... met het Olympische, het Olympische merk. Omdat wij natuurlijk sponsors hebben... die daar veel geld voor betalen. Dus dat heeft echt... Uh, ja, inderdaad met de goedwil van bedrijven te maken. M-Line is een bedrijf die... Uh, ja, heel enthousiast werd... Uh, ook al voor Londen om... Uh, top, uh, topmatrassen voor sporters te leveren. En die doen dat dan nou, niet om niet. Omdat ze... Ja, daar krijgen ze te weinig voor terug. Maar mm -hmm. doen dat wel voor een symbolisch bedrag. Omdat ze het heel belangrijk vinden dat sporters... Uh, heel uh, comfortabel slapen ja. straks. En... Uh, ja, Jacoelt is bijvoorbeeld ook een bedrijf dat zit dan nu niet in een container. Dat gaat later, omdat Jacoelt natuurlijk goed moet blijven. Die uh, zorgen wel helemaal dat daar straks gewoon een paar duizend flesjes Jacoult okay. staan. Dus voor dat is een kwestie vinden. voor jullie dan goed onderhandelen? En... Ja. Zorgen dat, dat die goed wilde komt bij, ja. uh, bij bedrijven. Ja, en ook wel wat gebruiken van voorgaande spelen. We hebben, nog, uh, we hebben naar Londen destijds echt tientallen oranje zitzakken verscheept. Nou, die gaan, uh, het restje gaat nu ja. ook weer mee. Waarom niet? Ja. ja. Dan gaat u vooral dus uh, over de logistiek. Dat is heel concreet. De taak van degene die de leiding heeft over het Olympisch Landenteam... dat is toch wat minder duidelijk. Maurits Hendricks, chef de mission. De naam viel wel even in Sochi. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. U gaat natuurlijk over de sporters. Hoe zou u dan uw takenpakket omschrijven? Nou, We vatten dat in één zin samen dat we in Sochi het, het optimale prestatieklimaat voor onze sporters willen realiseren. Die hebben het over het algemeen goed voor elkaar in hun dagelijkse trainingssetting in Nederland en de trainingskampen die ze uh, met elkaar organiseren. En dan moet het natuurlijk in, in Sochi moet het, uh, moet het minimaal zo goed zijn. Uh, ik omschrijf dat voor mezelf wel. Als, uh, als wij er iets aan kunnen bijdragen dat ze het gevoel hebben dat ze een soort thuiswedstrijd spelen, dan doen we het goed. Maar is dat dan ook meer mentaal? Want de matrassen die, die zorgt, die verzorgt mevrouw Karman. Ja, het is wel het, is wel het hele verhaal. Dat kan uh, iets, iets elementairs zijn als je moet een goed bed hebben. Want een sporter moet. Uh, die doet eigenlijk maar drie dingen. Dat is eten, slapen en sporten. Uh, die drie dingen moeten voor elkaar zijn. Dus dat begint dan inderdaad bij hele elementaire dingen als uh, zorgen dat uh, de bedden van voldoende kwaliteit zijn om ook echt goed uh, te rusten. Maar uh, de koffieapparaatjes moeten ook mee. En ook dat uh, kan bijdragen aan een, aan een, aan een goed prestatieklimaat. Ja. Nou is nog steeds niet duidelijk bijvoorbeeld bij de schaatsers wie er nou precies meegaan. Is dat, is dat lastig om uw werkzaamheden ja, dat... voor te bereiden en te plannen? Uh, ja en nee. Um, wat we in ieder geval gedaan hebben is in een heel vroeg stadium... met elk uh, uh, merkenteam bij het schaatsen... een gesprek te hebben over welke dingen zij van belang vinden... in de, uh, de omgeving van Sochi. Dus welke dingen hebben zij nodig om uh, tot die prestaties te kunnen komen. Um, dat hebben we met elke schaatsvroeg hebben we dat, uh, behandeld... net zoals we dat met de andere sporten hebben gedaan. Dus dat is wel vooruitlopen op, uh, op de zaken aan de andere kant... Uh, is, is uh, natuurlijk ook wel enige reële verwachting... voor welke schaatsers een goede kans hebben om zich te kwalificeren. Ja, en dan is het ook weer een kwestie van afspreken... wat, wat binnen de schaatsploegen zelf wordt geregeld. Want die zijn dat natuurlijk gewend. En wat jullie dan doen? En daar ja, daar, daar proberen wij echt maximaal te faciliteren. Dus uh, elk, elk team heeft zijn, uh, zijn eigen trainingsdynamiek. Daar gebruiken ze ook bepaalde apparaten voor als je hebt krachttraining uh, voor sporters. Dan verschilt dat wel per team. Dus daar zijn de verlanglijstjes ook uh, verschillend, maar dat proberen we echt uh, voor iedereen maximaal te faciliteren. Dus heel veel van die uh, materialen die zijn ook in deze containers meegegaan. Alles voor de beste prestaties. Succes met alle voorbereidingen, Maurits Hendricks wel. Wij tussendoor uh, extra nieuws. Mark Visser is hier binnengekomen. Ja, wat acteur en regisseur Kees Brussen is gisteravond overleden. Brussen wordt geroemd onze natuurlijke gedoseerde manier van spelen. Had een markante kop en vooral ook een bekende stem. Hij speelde hoofdrollen in Pension Hommeles en Mensen zoals Jij en Ik. En had de stem van Engelbewaarder in Dagboek van een herdershond. En was de verteller in de tekenfilmserie Heidi. Ook was hij jarenlang panellid voor het spelletje Wie van de Drie... En hij was als acteur een van de eerste die geld verdiende met reclames. Kees Brussen was 88 jaar. Dankjewel, Mark Visser. Praten wij hier in de studio door met mevrouw Karman, Yvonne Karman... logistiek projectleider van NOC NSF... rond die winterspelen in Sochi, hoorde Maurits Hendrik al zeggen. Alles voor de beste prestatie, daar gaat het om. U doet het al heel wat jaren, sinds 1984. 1994, ja. ja. 94, sorry. Ja. Ik vergis mij tien jaar. Waar begin je met organiseren? Dat is natuurlijk een enorme klus. Ja, dat begint inderdaad al een aantal jaren van tevoren. Met uh, eigenlijk het, uh, het allereerste wat we doen is uh, de, de kwalificatie-eisen opstellen waar ze uiteindelijk aan moeten voldoen. En dan ja, zo kom je iedere keer een, een stapje verder in uh, de initiële contacten met het organisatiecomité. Je gaat een uh, keertje kijken, dat doen we over het algemeen uh, de eerste keer zo'n uh, vier jaar van tevoren. Uh, dan uh, herhalen we dat nog een aantal keren. Ja, en goed, uh, met de ervaring die wij uh, met ons team van projectleiders hebben... Uh, weten we onderhand in ieder geval wel heel goed... wat op welk moment moet gaan gebeuren. Dus dat is een uh, goed geoliede machine. En is het dan voor jullie ook, dus ja, dus natuurlijk even, je hebt wel een idee wie er meedoet. maar is het voor jullie lastig dat je nog niet exact de lijst van deelnemers ja. hebt? Ja, tuurlijk. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het boeken van vluchten... Ja, dat gaat op naam. Ja? Dus dan is het wat makkelijker als je wel weet wie erin zit. Klein detail. Ja, Het voordeel dit keer is dat we net hebben besloten... dat we een rechtstreekse chartervlucht gaan uitvoeren op 2 februari. Dus dat betekent dat we in ieder geval zelf de regie hebben... over wie er in dat vliegtuig komen te zitten... en we daarmee wat, wat minder gebonden zijn aan de strenge eisen van uh, luchtvaartmaatschappijen om op moment X namen aan te leveren. Uh, maakt het voor ons ook weer wat makkelijker. Want ook uh, het meenemen van overbagages is natuurlijk ja, met een ja. eigen vliegtuig ja. allemaal uh, ja. beter geregeld. Dus ja, het is uh, inderdaad natuurlijk fijner als de namen drie maanden van tevoren bekend zouden zijn. Aan de andere kant is dit zoals het is. Dat is bij alle spelen zo. En uh, we weten in ieder geval aantallen. En dat uh, zegt natuurlijk al heel veel. En uh, nou ja, dat invullen van die namen, dat komt, dat dan komt uiteindelijk dan wel. ook wel goed. Wel ja. eens vreemde wensen of eisen meegemaakt van de sporters in al die jaren? Uh, nou, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Nee? nee? nee. Wat is het bi meest bijzondere? Wat meegaat dit jaar dan? Uh, goh, wat meegaat dit jaar? Ja, we hebben niet echt iets heel uh, bijzonders erin zitten. Ja, we hebben inderdaad ook natuurlijk uh, de stroopwafels en de drop. Niet te veel suiker? Nee, niet veel suiker. Maar toch af en toe even lekker een uh, Hollandse stroopwafel is toch ook wel uh, heel erg lekker. Is ook goed voor het vaderlandse sentiment. Uh, ja, daarom. Dan. Heel veel succes met de voorbereidingen richting Sochi. Ivan de Karman, dank u wel. Dank je wel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Vogelbescherming Nederland kwam vorige week met een oranje lijst... met daarop vogelsoorten waarmee het verkeerd dreigt te gaan. En daarom duikt verslaggever Maarten Bleumers deze week... in de wereld van de vogelbescherming. Jip lauwe Kooijmans is teamhoofd van de afdeling Bescherming... bij Vogelbescherming Nederland. En hij neemt Maarten de tuin in van hun kantoor... en de winkel in Zeist om het te hebben over de vogelstand in Nederland. merel... Die staat niet op een lijst, hè? Op een, nou ja, op een lijst van Nederlandse broedvogels. <laughs> ja, precies. Oh, daar. Kolnees. Kolnees. ja, die kon ik ook nog uh, determineren. Pieter Wat voor Nees, hoor ik. Ja, een hoog piepje is dat. Kijk, er zit nu een roodborst op de voertafel. Ik, ik, ik heb hier ook een keer een verrekijker staan testen en ik moest ontzettend denken aan een soort pacifistische schietbaan. Het is toch een soort van schietbaan voor vogelkijkers hier. Dat je over de lengte van de tuin staat halverwege staan uh, voederbakken en aan het eind staat een voederbak. En je, je kijkt waar je vogel kan, in, in beeld kan krijgen. Nou ja, voor een verrekijker is het natuurlijk leuk als je die koopt dat je die ja. ook kan testen waar die voor bedoeld is. Ja. En dat je niet in een winkelstraat... op een verkeersbord aan het focussen bent. <laughs> maar dat je hem ook echt in de praktijk kan brengen. Ja. Die oranje lijsten. Als je daar als vogel opkomt... hoe is dat dan met je gesteld? Dan dreigt het slecht te gaan. Als een soort op de rode lijst komt, dan is er echt iets mis ja. met, de, met de populatie van die soort in Nederland. En dan moet je uh, echt maatregelen gaan nemen. Maar vaak ben je dan al een beetje te laat. En voor sommige soorten kan je dat van tevoren eigenlijk zien aankomen. Van, moeten nu op gaan passen? En als we nu gewoon iets doen, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Ja. En dan kunnen we gewoon zorgen dat het goed blijft gaan. Ja, dat is wel interessant. Want ik sprak uh, een vogelaar in Zwolle uh, die ook aan weidevogelbescherming deed. En die zei van ja, die oranje lijst. Uh, die is gemaakt door mensen van kantoor. Laat ze het veld intrekken. Dan zie je al die vogels nog volop. Ja, nou eigenlijk is dat ook wel zo. Want een van die soorten op die uh, oranje lijst. Dat is bijvoorbeeld de schoolekster. En van schoolekster weten we dat ze voor vogels heel oud kunnen worden. Ze kunnen wel 40 jaar worden. Maar wat we ook weten is dat die populatie van schooleksters. Die is aan het vergrijzen. Ze krijgen nog maar heel weinig jongen. Uh, en dan kunnen ze lokaal het misschien nog best wel goed doen in een bepaald gebied. En dat daar ook nog best goed veel jongen krijgen. Maar de hele Nederlandse populatie van schoollexers, die dreigt heel snel achteruit te gaan. Voor welke vogels is de nood het hoogst als we nu nog in willen grijpen en voor wie het dus eigenlijk nog net niet te laat is? Nee, nou je ziet een hele grote groep vogels die afhankelijk is van het, uh, van het agrarisch gebied... Die in zijn geheel uh, in aantal achteruit gaan zijn soorten als de veldleverik en de grutto en de patrijs. Een heel breed scala aan vogels die in het boerenland leeft waar het al een tijd, gewoon stapje voor stapje en dan ook steeds sneller mee achteruit gaat. En wat, wat zijn dan de directe oorzaken? Het voedsel, dat er te weinig voedsel is om voldoende jongen groot te brengen. Is er een menselijke oorzaak? Nou, ik denk dat in Nederland het hele landschap uh, gewoon door ons is ingericht. En de manier waarop wij het landschap inrichten bepaalt welke dieren daar kunnen voorkomen en welke dieren daar verdwijnen. En de keuzes die wij maken zijn daar bepalend in. Daar stond ik gisteren bij die, dan bijna tot mythische proporties uitgegroeide, maar in werkelijkheid, belachelijk kleine sperweruil <laughs> en, en daar stond een aantal vogelaars omheen, waren wel allemaal mannen.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 Ik ben natuurlijk ook even naar die sperberuil geweest. En ik heb mijn vrouw gewoon meegenomen. Maar ja, de, vond hij er wat aan? Of, uh... Nou, kijk, een vogel als een sperberuil, dat spreekt gewoon iedereen toch wel aan. Ja. Zeker als hij zich zo makkelijk als dit laat bekijken. Maar dat er uh, op de weg terug ook nog een Hoes-boszanger ergens in een bosje zat, heb ik mijn mond gewoon overgehouden. Over de school-exter laat later deze week veel meer. Morgen dan hoort u hoe een boer de weidevogel kan helpen. De stelling in stand.nl is zometeen. Het is goed als Volkert van de Graaf alsnog met proefverlof gaat. U kunt daarop reageren. Dit is Radio 1. E. Nu het internationaal met Mark Visser. Gisteravond is acteur en regisseur Kees Brussen op 88-jarige leeftijd overleden. Prussen speelde hoofdrollen in Hommelus en mensen zoals jij en ik... en was de verteller in de tekenfilmserie Heidi... en ook was hij jarenlang panellid voor het spelletje Wie van de Drie. Een half miljoen mensen zit eind volgend jaar in de WW. Dat verwacht de uitkeringsinstantie UWV. Uit een UWV-rapport blijkt dat het aantal mensen met een WW-uitkering... dit jaar al opgelopen is tot 435.000. In 2008 waren er nog 180.000 WW'ers. Staatssecretaris Steven volgde de uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing. De commissie bepaalde vandaag dat Volkert van der Graaf op proefverlof moet. Teven zei wel dat het verloffen van de Graaf op een veilige manier moet gebeuren... zowel voor Van der Graaf zelf als voor zijn familie. En de Oekraïnse president Yanukovych is in gesprek gegaan met drie ex-presidenten... om een uitweg te vinden uit de crisis. Op een centrale onafhankelijkheidsplein in Kiev staan nog altijd duizenden betogers die zijn aftreden eisen. Tot zover het belangrijkste nieuws. Verkeersinformatie van de ANWB dan, Jolande van der Velde. Op de A10, de Ring Oost, staat tussen Vodendam en knooppunt Koemplein 4 kilometer. Had te maken met een aanrijding eerder vanmiddag. En de A20, Hoek van Holland-Gouda, is in beide richtingen zo goed als dicht bij Maasluis. Verkeer kan er alleen via de op- en de afrit langs. Eerder vanmiddag is er een vrachtwagen door de middenvangrail gereden. Richting Gouda staat bij Maasluis 4 kilometer. Richting Hoek van Holland bij Maasluis 3 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Guilain de Plag. Voordat wij het uitgebreid gaan hebben over het proefverlof van Volkert van de Graaf, laten we ons eerst even bijpraten over de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela. Ineke van Kessel van het Afrika Studiecentrum die volgt dat voor ons hier op Radio 1. Ineke, praat ons bij over het afgelopen half uur. Wie hebben we allemaal gezien en wat is er verteld? Wel, nou, nu is aan het woord de president van India. Daarvoor waren een paar andere sprekers die uitblonken door saaiheid... maar de allereerste spreker bij de bezoekende staatshoofden, Barack Obama... die kreeg wel een juichend stadion mee. Die maakte duidelijk veel indruk... Uh, president van India, Mukherjee. Dat is de ene laatste spreker bij de staatshoofden. Daarna komt Raúl Castro van Cuba. En ik wil wel voorspellen dat het stadion dan ook uit zijn dak gaat. Ja, een bijzonder moment heeft sowieso al plaatsgevonden. Want Barack Obama heeft de hand geschud van Raúl Castro. Hè? Ja, ik zag het. Ja, dat werd uh, ook zeer goed in beeld gebracht. Dat men keek wie hij allemaal een hand gaf. En dat uh, nou ja, zijn natuurlijk al jaren met elkaar in conflict. Dus dat was al een bijzonder moment wat deze herdenkingsdienst teweeg heeft gebracht. Als Raúl Castro aan het woord komt, dan uh, vertel jij ons daar meer. Over, zo Dan het nieuws van vandaag dat Volkers van de Graaf toch op proefverloog mag. Dat heeft de Raad voor Strafrechttoepassing bepaald. En dat is tegen de wens van staatssecretaris Steven... die Van de Graaf binnen de gevangenismuren wil houden. Is het een verstandig besluit van de Raad om Van de Graaf op verlof te laten gaan... of had Steven gelijk toen hij het verlof eerder tegenhield? Ik ga daarover praten met Peter Oskam, Tweede Kamerlid voor het CDA... en oud-rechter en oud-officier van Justitie. Meneer Oskam, welkom. Ja, goedemiddag. Om te beginnen drie keuzes voor u die u met ja of nee mag beantwoorden. Gedetineerden zijn gebaat bij proeverlof, ja of nee? Ja. De samenleving is erbij gebaat dat Volkert van der Graaf... geleidelijk terugkeert in de samenleving, ja of nee? Nee. Als Volkert van der Graaf wordt herkend, is het proeverlof mislukt. Ja. U kunt thuis meepraten in Stand.nl en reageren op de stelling... het is goed als Volkert van der Graaf alsnog met proeverlof gaat. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan hashtag standpunt. Peter Oskam, de stelling dus. Het is goed als Volkert van der Graaf alsnog met proeverlof gaat. Bent u daarmee eens of oneens? Ik ben het ermee oneens. Dus steunt eigenlijk de staatssecretaris Steven... die het met tegenzin dan moet gaan uitvoeren. Ja, ik snap heel goed zijn uh, dilemma. Het is eigenlijk een duivels dilemma... Hij gaat uh, samen met Opstelten over de rechtspraak. En de rechter in hoogste aanleg bij dit soort zaken, de RSJ... die heeft gezegd dat het uh, proefverlof nu uh, uh, moet plaatsvinden. En die uitspraak is eigenlijk bindend. Ja, Je mag ervan uitgaan dat ze er verstand van hebben. Dat ja, ze, nee, hoor, ze, hebben. Ze, ze hebben er zeker verstand van. Het zijn goede rechters, het zijn allemaal mensen die uh, hun spoor hebben verdiend. En die hebben gewoon alle ins en outs gewogen. Alleen je kan er op verschillende manieren tegen aankijken. Tevens uh, zit natuurlijk ook met het veiligheidsrisico. Hij heeft het vaker voor gewaarschuwd. Er is een risicoanalyse geweest van het Openbaar Ministerie en de politie. En die hebben gezegd, nou, het is eigenlijk uh, niet uh, heel verantwoord om hem uh, vrij te laten. En er is nog iets anders. Uh, uh, die voorwaardelijke die moet je eigenlijk verdienen. En dat betekent dat je je uh, moet gedragen in de gevangenis. En dat er eigenlijk ook geen kans op herhaling moet zijn. En er zijn twee uh, uh, aspecten die een rol spelen. Enerzijds dat Volkert van de G de familie Fortuin heeft opgebeld. Niet om ze excuus aan te bieden, maar wel om uh, rotzooi te trappen. Dat heeft die familie van Fortuin uh, als zeer intimiderend ervaren. Ook mm -hmm. zeer uh, pijnlijk. Uh, dat is natuurlijk heel vervelend. Er is eerder een uitspraak van het gerechtshof geweest. Dat is natuurlijk al een paar jaar geleden, in 2003 geweest. Die hebben gezegd van nou ja, de, de kans op recidieven is het toch wel. Want het is iemand die overdreven gewetensvol is, koppig en star. En dat blijkt nu ook wel, want zo'n voorwaardelijke vrijstelling. Dat is gekoppeld aan voorwaarden. Ja. En een van de voorwaarden is dat je volledig meewerkt met de reclassering. En dat heeft hij geweigerd. Het is wel het altijd is... gebruikelijk, toch? Die voorwaardelijke vrijstelling, Dat is dat iemand na twee derde vrijkomt van het uitzitten van zijn straf. Ja, dat is gebruikelijk. Ja. Maar er zijn dus uh, aspecten zoals die uh, recidieve regeling... die uh, ervoor kunnen zorgen dat dat niet gebeurt. Alleen dat moet aan de rechter worden voorgelegd, aan de, ja. aan de strafrechter. En daar moet het Openbaar Ministerie een vordering doen bij de rechtbank. En zeggen we, nou, wij vinden eigenlijk gelet op deze omstandigheden... dat die een derde die die nu uh, voorwaardelijk in vrijheidsstelling uh, door kan brengen... dat dat niet doorgaat. En ja. dan is het aan de rechter. Maar de Raad acht kennelijk dus dat gevaar minder groot dan op recidieve... op het moment dat zij dit, dit wel goed genoeg vinden dat hij op verlof kan... In, in voorwaardelijke vrijheidsstelling. Ja, nou, de Raad heeft overwogen dat dat voor een deel... Uh, Volkert van de G wel wilde meewerken met de reclassering, maar voor een deel niet. Maar ze hebben gezegd: ja, er is altijd recht op uh, proefverlof. En mensen die vrijkomen, die moeten dus wennen aan de samenleving. Ja. Um, het andere punt wat u noemde, was veiligheid. Dat daar kan het nog op afketsen. Hè? Want dat is de verantwoordelijkheid van, van staatssecretaris Deve. Op het moment dat hij zegt van nou ik kan echt die veiligheid niet garanderen, zou hij dan kunnen zeggen, dus blijft hij vastzitten. Dat, dat zou hij kunnen zeggen. Verwacht u dat? Ik verwacht het niet. Hij heeft uh, eerder uh, deze ochtend uh, uitspraak uh, gedaan over de, nou ja, over de uitspraak van de RG Dat hij mm -hmm. zegt van ja, ik kan eigenlijk geen kant meer op, maar ik ga het toch bestuderen. Toen heeft hij wel als, uh, als veiligheidsklep de veiligheid en de openbare orde uh, erbij gehaald. Yeah. Uh, maar ja, de vraag is of hij dan rechtmatig bezig is. En de vraag is of dan uh, de advocaat van Volkert van der G niet alsnog naar de rechter stapt om dat alsnog af te dwingen. Ja, want dat is wel iets aan het even. En hij, hij zei dat het zal moeilijk worden. Maar aan de andere kant voegde hij er ook aan toe... maar met veel belastinggeld is dat altijd te regelen. Ja, nou ja goed, Wilders wordt ook euh, bewaakt. Dus euh, het, in beginsel kan het. Alleen, het is natuurlijk een duivels dilemma. Als hij niet doet wat de rechter zegt... dan zegt iedereen, hoe kan het nou dat de staatssecretaris van Justitie... niet naar de rechter luistert? Mm -hmm. Doet hij het wel en er gebeurt een ongeluk? Dan zegt iedereen, ja, je bent gewaarschuwd. Dus het is echt euh, vervelend voor hem. Maar wat denkt u, is, is veiligheid wel degelijk te regelen? Hoe zou dat eruit moeten zien volgens u? Ja, ik, volgens mij kan je nooit 100 garanties geven. Nee, maar dat kan nergens op, toch? De bedoeling is dat hij gaat deelnemen aan de samenleving. Dat is de bedoeling van het proefverlof. Ja, geleidelijk to aan, toch? Ja, maar niet dat hij op een zolder opgesloten gaat zitten. Want dan uh, schiet je doel voorbij. Dus proefverlof is echt deelnemen aan de samenleving. Ja, en daar loop je dus risico's. Want er zijn natuurlijk nog steeds mensen boos op uh, Volkert van de G. En in Rotterdam ligt het nog heel gevoelig. Ja. Uh, vindt u dan, want de raad zegt... de plaats en tijd van het verlof moeten geheim gehouden worden? Zegt u dan, ja, op die manier heeft verlof niet zoveel zin? Nee, dat denk ik niet. De bedoeling van proefverlof is, is dus echt dat je deelneemt aan de samenleving. Dat je weer went aan het uh, uh, werken, uh, met andere mensen omgaan, boodschappen doen. Ja, als je dat allemaal geheim gaat houden, en dat snap ik wel... ja, dan is de vraag natuurlijk van hoe wen je dan aan de maatschappij? We gaan uh, tussendoor, meneer Oskam, even naar Ineke van Kessel... die voor ons de herdenkingsdienst van uh, Nelson Mandela volgt... En uh, ik begrijp dat uh, zojuist Raúl Castro heeft gesproken. Uh, Raoul Castro is nog aan het spreken. Is nog bezig. Ja, en uh, dat gaat in het Spaans met een wat trage vertaling. En uh, tot dusver is er nog geen over overgesprongen op het publiek. Nee? Wat, wat heeft hij dan gezegd? Is het, het zijn verhaal of zijn Tot dusver is het een heel plichtmatig verhaal. Het is niet erg uh, oorspronkelijk en hij is uh, ook niet een erg begeesterd spreker. Hij leest het voor van zijn papiertje in het Spaans en dan wordt het vertaald. Dus dat is al een beetje moeizaam ja. naar zo'n voetbalstadion toe. Maar ik heb nog geen... Uh want Want u u zei net, van, ik verwacht dat, dat, dat ze uit waarom, het dak gaan. Waarom dacht u dat? Wel, Fidel Castro was een van de eregasten bij de inauguratie van Nelson Mandela in 1994. En hij was echt een van de meest prominente gasten... En toen ging uh, iedereen die hem hoorde spreken of hem zag inderdaad wel uit zijn dak. Want het uh, Cuba van Castro is een oude bondgenoot van het ANC. Uh, het is een plek waar uh, veel ANC mensen in ballingschap hun militaire opleiding hebben gevolgd. Waar ook wapens vandaan kwamen. Maar waar ook veel mensen andere studies hebben gevolgd. Artsenstudies bijvoorbeeld. En nog steeds werken er Cubaanse artsen op het Zuid-Afrikaanse platteland. Waar je anders weinig artsen naartoe krijgt. Dus uh, Nekubau wordt wel gezien als een van de meest uh, loyale, echte bondgenoten. En ik hoorde Castro dan ook spreken over strijdmakkers. Ja, ja. Voorlopig is Raoul Castro niet de woorden gezegd die de mensen in bertovering brengt. Het zijn meer de plichtmatige mededelingen hoe zeg je dat, van, ja, van deelname. Ja, tot dusver is het niet een bijzonder begisterende toespraak. Anders dan die van Obama, waar het stadion wel van uit, niet uit zijn dak... maar toch heel enthousiast op ja, reageerde. Ja. Dank u wel voor nu, Ineke van Kessel. Terug naar Peter Oskam, Tweede Kamerlid voor het CDA... en oud-rechter en oud-officier van Justitie. We hebben het over het uh, proefverlof van Volkert van de Graaf... waar vandaag uh, door is meegedeeld door de Raad voor Strafrechttoepassing... dat er wel degelijk proefverlof moet komen voor Van de Graaf. Um, een van uw bezwaren, meneer Oskam, was ook dat het, dat het maatschappelijke onrust met zich meebrengt. Hè? Ja. Daarvan zegt de Raad, ja, dat is even van korte duur. Moet je even doorheen, zo gezegd. Ja, dat weet je nooit. Ik vind het ook lastig om dat in te schatten... als, als Raad voor de Strafrechtstoepassing. Uh, op dit moment is het natuurlijk zo. En uh, ja, het hoeft maar één dag te duren. En uh, dat kan al natuurlijk uh, alle risico's met zich meebrengen. Maar ja goed, hij komt een keer terug in de samenleving. Hij is niet tot levenslang veroordeeld. Dus is het dan niet beter om dat gewoon stapsgewijs te doen, begeleid te doen? Ja, dat vind ik ook. Uh, alleen TV heeft gezegd, dat kan ook... Uh, uh, in de gevangenis. He, dus of hij nou op zijn zolderkamer thuis zit... of op een uh, onbekende plek of in de gevangenis... en hij heeft gesprekken met maatschappelijk werkers... en we gaan kijken van wat gaat hij hierna doen. Uh, uh, ja. Ja. Maar moet dat dan niet tweeërlei zijn? Dat de samenleving er weer aan kan wennen... en dat Van de Graaf er aan kan wennen? Ja. En dan werkt dat dus niet als je dat binnen de muren van de gevangenis doet? Nee, het is over en weer. Maar goed, uh, je hoort ook wat de Raad voor de Strafrechtstoepassing van zegt... op een geheime locatie... Ja, dat betekent, uh, dat betekent niet dat hij zomaar uh, de Albert Heijn binnenloopt. Of uh, een van de winkelcentra. Dus ik, ik denk, uh, als, ik, als ik het heel eerlijk inschat... en ook met de gesprekken die ik met mensen heb gehad hierover... ook uh, uh, twee maanden geleden toen het allemaal speelde... is dat, dat hij toch uh, risico's loopt. U vindt eigenlijk dat hij sowieso omdat hij het niet verdient... Zijn, zijn straf volledig uit moet zitten, maar ook nee, vanwege nee, nee, de Nee, dat, heb ik, dat heb, ik, heb ik niet gezegd. Okay. Kijk, in beginsel, uh, na twee derde mag iedereen vrijkomen, dat is ja. de regel. Maar dat moet je wel verdienen. Dus je moet je en netjes is dat in dit geval zo? Ja, dat denk ik niet. Want, um, um, dus vindt u eigenlijk dat hij zijn straf dan volledig uit moet zitten? Ja, maar niet om wat hij gedaan heeft. Dat zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... joh, hij heeft een moord gepleegd en daarom moet hij zijn volledige straf uitzitten... Dat is niet het argument wat nee, ik gebruik. Okay. Het argument is dat wij niet zeker zijn over de kans op herhaling. En natuurlijk is Pim Fortuyn dood. Maar het is wel iemand die uh, uh, nou ja, heel uh, fel en heel uh, fanatiek kan reageren. Uh, daarvoor moet hij ook gesprekken hebben met de reclassering. Daar moet hij ook zich aan de voorwaarden houden van de reclassering. En dat doet hij niet. Dus het is niet aan hem om eisen te stellen. Het is aan de reclassering om eisen aan hem te stellen. En dat is de reden dat ik zeg van... nou ja, dan vind ik uh, de kans op van nog steeds aanwezig. En zolang dat blijft, uh, zou hij vast moeten zitten. Ja. Geert Wilders twitterde uh, vanochtend alsof Pim Fortuyn vandaag voor de tweede keer vermoord wordt. Volkert van de Graaf moet de volle 18 jaar uitzitten en geen dag eerder vrijkomen. Reageert hey, u daar eens op? Ja, nou, ik heb het eigenlijk net al gezegd. In beginsel mag iedereen, ook Volkert van de G, na twee derde vrij. Tenzij er een risico nee. is dat er uh, uh, herhaling kan plaatsvinden of men, als mensen zich niet aan de voorwaarden houden. Dat geldt niet alleen voor volk van de G, dat geldt ook voor andere gedetineerden. Als die zich niet houden aan de voorwaarden van de reclassering... dan worden ze ook weer vastgezet. Andere reactie van de site is, waar gaat het nou helemaal over? Van de Graaf komt sowieso in mij vrij, die veiligheidstoestand is dan niet veranderd. Teven kakelt en kronkelt voor de bühne om wat fascistische kiezers van Wilders terug te winnen. Nou, dat uh, geloof ik niet. Uh, en het is ook maar de vraag natuurlijk of die mij uh, vrijkomt. Dan zit twee derde van zijn straf zit erop. Uh, maar het kan nog steeds zo zijn dat het Openbaar Ministerie... Uh, gelet op die risicoanalyse, gelet ook op het feit dat er heel veel commotie is... aan de rechter voorlegt de vraag, is hier sprake van recidieve risico? En als de rechter dan ja zegt, dan zou de rechter, hè, de strafrechter... zou dan kunnen tegenhouden dat die een derde voorwaardelijk in vrijheid wordt doorgebracht. Dus dan kan het zo zijn dat hij wel op roeverlof gaat? Ja. Maar dan toch die volledige 18 jaar moet uitzitten. Dus dat hij uh, nog heel lang op proeverlof gaat? Nee, kijk, dat proeverlof is om te wennen aan de maatschappij. Ja, daar hebben ja? we het net over gehad. Dus stel dat de rechter nu zegt: je moet alsnog die zes jaar uitzitten. Ja, dan komt nu niet uh, het fenomeen oh, okay. proeverlof aan de orde. Dus dat wordt dan ook weer uitgesteld. Oké, okay, en wanneer is dat dan duidelijk? Ja, dat weet ik niet. Want uh, ik heb nog niet gehoord dat het Openbaar Ministerie een vordering gaat uh, instellen. Ik had verwacht in deze afgelopen twee maanden dat dit allemaal speelde. Dat daar misschien wel beweging in zou komen. Maar uh, op dit moment uh, heb ik daar nog niet over gehoord. Nee, dat is nu dan wel noodzaak om dat te gaan regelen. Is het gezichtsverlies eigenlijk voor Fred Teven, u betreft? Nou, dat vind, ik, dat vind ik te zwaar. Kijk, hij heeft zijn uh, me mening gegeven. Hij heeft gezegd van ik vind het niet verstandig. Ook gebaseerd op die uh, analyse van het Openbaar Ministerie en van de politie uiteindelijk uh, leven we gelukkig in de rechtsstaat... en kan de rechter zeggen van nou, ik kijk er anders tegenaan. En dan zul je in beginsel die, die uitspraak van die rechter moeten volgen. Het is goed als Volks van de Graaf alsnog met proefverlof gaat. Dat is onze stelling vandaag in Stand.nl. Meer dan 600 mensen hebben gestemd. 36% is het eens met die stelling en 64% is het ermee oneens. Wij praten daarover met Peter Oskam, Tweede Kamerlid voor het CDA... en ook oud-rechter en oud-officier van Justitie. En u kunt meepraten door te bellen op 0800-1101. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, met Hannes van deel. Uh, ik zit van het begin van een beetje bij jullie in die discussie over dit gebeuren. Ik heb ook met uw gast in debat op twee gezeten van jullie. Ja. Uh, Hannes Negerman ja, dan, neem ik aan. Wat zeg je? Ja, nee, ga door, ga door. En uh, ja, ik, ik, ik ben er heel blij mee, deze uitspraak. Om, vooropgesteld, ik ben geen fan van volgers van de Geo, van zijn daden. Dat staat er voor mij totaal los van. Maar ik ben wel een fan van ons rechtssysteem en ons reclasseringssysteem. Rec rec rec en ik denk dat je daar heel zuinig op moet zijn. En dat je daar geen uitzonderingen uh, in de politiek op deze wijze voor moet gaan maken. Nee, maar maar die voorwaardelijke invrijheidstelling is wel bij goed gedrag ook, hè? Ja, ik, ik denk dat we voldoende vakmensen hebben in, in, in, in de raad die dit beoordeeld heeft om dat aan die mensen over te laten. En als je uitzonderingen wil maken, dan moet je de wet aanpassen. Okay. Dat is van begin af aan mijn uitgangspunt geweest. En je moet niet gaan zitten inspelen op de onderbuikgevoelens van de maatschappij. Ik denk juist dat de politieke tegenovergestelde moet doen aan de mensen uitleggen. ...waaronder, ondanks het feit dat dit voor een groot deel van het volk heel moeilijk is om te accepteren... willen we met z'n allen onze rust moeten bewaren en geen op te gaan doen als die vrij komt. Dankjewel, Anders. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Je spreekt met uh, Schoenmakers. Hallo. Uh, ik heb uh, eerlijk gezegd een beetje moeite met de stelling omdat het woord goed er staat... En dat kun je op twee dingen uitleggen. Namelijk, het is juist dat het gebeurt. Of het is verstandig dat het gebeurt. En voor u is daar een verschil tussen? Uh, voor mij is daar een duidelijk verschil tussen. Vindt u het vind juist het dat het gebeurt? Ik vind het totaal onverstandig. Oké. Okay. En uh, wel uh, omdat de, de, degenen die dit bedacht hebben... De, de, de, de Raad voor de Rechtspraak noem ik het maar even... die denken heel erg theoretisch. Die hebben geen idee van wat er leeft onder de Rotterdammers die uh, met genoegen uh, deze uitspraak zullen afwachten. Maar daarvan zei de vorige beller... je kunt het ook als een politieke taak zien om uit te leggen... waarom het wel belangrijk is ja, voor de samenleving. Ja, daar hebben, die, daar hebben uh, genoemde Rotterdammers... en genoemde hebben daar helemaal geen, geen boodschap, boodschap aan. aan. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, met roep eruit, u. U mag het zeggen. Ja, ik, ik vind dat meneer Aska een beetje gevaarlijk bezig is... Die zegt in de uitzending dat uh, een heel nog naar Boos zijn. Dan app appelleert hij uh, daarmee aan de, de, de onderbuikgevoelens was en de voorganger ook al zei. Mm. Uh, dit is de regel en omdat dat toevallig. Uh, een, uh, een politicus het vrachtwagen jammerlijk is geworden, uh, vind ik dat men de regel niet kan veranderen. En uh, ik vind het een, voor een, een uh, ex-rechter vind ik het een, een bedenkelijke uitspraak. Als hij speculeert op het feit dat uh, de gevoelens uh, in Rotterdam uh, nog, uh, nog meer kunnen spelen uh, met betrekking tot de veiligheid van, uh, van meneer Van der Graaf. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. niet van Os. U mag het zeggen? Hallo. Ja, nou, ik heb niet zo'n mooi juridisch antwoord. Arme uh, meneer Teven, denk ik dan. Maar ik, ik denk dan, dit was toch een koele <coughs> en doordachte moord. Dat mm -hmm. is een man die blijft gevaarlijk. En ja, ik denk ook dat het onrust zal uh, veroorzaken in, onder de mensen. Maar als u hoort dat hij, hij toch een keer van... vrijkomt, is het dan niet slim om het nu be gewoon begeleid te doen? Ja, nou, ik denk dat het voor hem zelf ook niet goed is. En ik, ik vind eigenlijk, dat is niet echt juridische benadering, maar ik vind dat zo'n man nooit meer vrij moet loslopen. Dat kopie is heus niet veranderd na een paar jaar gevangenis. En hoe stelt meneer Teven zich dat voor? Moeten we dan beveiligers gaan inhuren voor iemand waar niemand meer in gelooft? Nou ja, dat ja, is wat dat hij zelf ook al zegt. Dat, dat ik zal ik... hij uh, moeten doen. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag met Hans-Paans. Hallo. Mag ik, ben het, uh, ik ben het volledig eens met de systeem. En dat heeft gewoon te maken met het recht, uh, rechtssysteem wat wij in Nederland hebben. Ben ik het met het rechtssysteem eens? Nee. Maar als wij vinden dat iemand na uh, zoveel tijd uh, een kans moet hebben om weer terug te keren in de maatschappij... waarom zou dat dan niet voor meneer Van der G. gelden en voor alle anderen die ook ernstig de fout ingegaan zijn wel? Het is puur een gevoel dat hij nu... Uh, niet fijn gekomen onder begeleiding. En een, een aantal anderen die niet zo publiek, be, publiekelijk bekend zijn, wel die kans krijgen. Okay. En om die reden ben ik het gewoon mee eens dat hij gewoon poeflof moet hebben. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Hallo? Even kijken. Komt daar nog iemand vandaan? Nee, zo te horen niet. Pakken wij nog nee. iemand andere beller erbij? Goedemiddag, Stand.nl. Ben ik aan de Ja, Jazeker, u mag het zeggen. Oké, okay. mevrouw uit Tilburg. Hallo. Waar zijn ze in godsnaam mee bezig om die man vrij te laten... als je eens weet hoe verdriet de familie fortuin daarvan heeft. En hij had toch alle goede bedoelingen van Nederland. En als je ziet wat het nu is... het is okay. toch zonde, doodzonde dat die man er niet meer is. Da en wat doe je de familie daar een pijn mee... als je hem nou al vrijlaat? Duidelijk, mevrouw, dan mevrouw van Meijne. Dank u wel. Uh, tot zover de bellers in stand.nl. Wij gaan uh, naar het stadion... Waar de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela gaande is en waar de huidige president van Zuid-Afrika, Jacob Zuma, zojuist uh, is ontvangen. En die uh, nu het woord, het volk, te woord staat. Jacob Zuma aan het woord, Ineke van Kessel. Ja, Jacob Zuma is zojuist begonnen, voorafgegaan door een, uh, een Zulu-preestsinger. Iemand die een lofdicht zingt uh, in het Zulu. En dat was een hele fraaie performance. Maar hij is nu net pas begonnen aan zijn toespraak. Werd hij werd met luid applaus ontvangen? Hij werd met applaus ontvangen. Niet buitengewoon luid, maar met een beleefd applaus. Oké, okay. maar de zang was misschien nog het meest indrukwekkend. De zang kregen de mensen wel mee. ja. ja. Dat, dat zweepte wel een beetje lekker op. Ja. Zoals gebruikelijk in Afrikaanse landen. Goed, wij horen straks van nu wat hij allemaal te vertellen heeft. gaan wij naar Peter Oskamp terug, Tweede Kamerlid voor het CDA. Die heeft meegeluisterd met de bellers in stand.nl. Um, iemand zei, meneer De Ruiter zei... U, u wakkert eigenlijk de onrust extra aan... door ook te, te refereren aan Rotterdammers... die uh, uh, nou, nou, niet blij zijn met het proefverlof... maar wel zo hun gedachten daarbij zullen hebben, meneer Oskan. Ja, ik heb het ook gehoord. Uh, maar ik ben volksvertegenwoordiger. en Het is zeker niet mijn bedoeling om, uh, om een headset te creëren. Kijk, er zijn een aantal argumenten. Je hebt juridische argumenten. Dat is dat recidief wat ik heb uitgelegd... Uh -huh. dat hij niet meewerkt aan de reclassering. Dus dat is het argument wat je juridisch zou kunnen gebruiken om hem langer vast te houden. Dus daarmee weer legt u eigenlijk wat meneer Spaans zegt... van het is gewoon ons systeem, dus hij hoort daar recht op te hebben. Ja, dat ja. heb ik ook steeds gezegd, dat hij daar in beginsel recht op heeft. Alleen de andere kant van de medaille is uh, um, dat je natuurlijk ook kijkt... Als, als bewindspersoon, maar ook als burgemeester... waar die dadelijk gaat wonen, naar de, naar de uh, openbare orde problematiek... en naar de veiligheid. Teven ja. is verantwoordelijk voor zijn veiligheid, dus die moet dat gaan regelen. Uh, en dan moet ook kijken wat het in de samenleving... Oplevert. Nou hebben wij natuurlijk wel heel veel mensen gesproken. En dat zie je ook uit deze radio-uitzending. De een vindt links, de ander vindt rechts. Mm -hmm. uh, ik geloof dat 64% toch oneens uh, is met de stelling. Ja, uh, ja je, ziet daar, je ziet daar spanning. Ik heb ook in die uh, uitzending gezeten bij Debat op 2. En toen heb ik na afloop nog een aantal mensen gesproken. En uh, nou ja, we hebben toch wel van meerdere mensen gehoord dat er mogelijk iets gaat gebeuren. En of dat gebeurt, dat weet je natuurlijk niet. Maar dat is wel wat speelt. Ja. Alleen dat is niet een juridisch argument. Dat is natuurlijk gewoon een veiligheidsaspect. Begrijp ik, van... maar daarvan zegt Hannes Negerman... dan is het dus de taak voor de politici om uit te leggen... waarom het wel van maatschappelijk belang is... in plaats van nu mee te gaan praten... met hoe slecht het is als hij eh, voorlopig op proeflof komt. Maar dat is ook niet wat ik doe. Ik heb gezegd, ik ben het oneens... Nou, je zet oneens... er veel kanttekeningen bij. Ja, ik zet er heel veel kanttekeningen bij... omdat je alle ins en outs moet bekijken. Uh, en dat ben ik natuurlijk ook gewend als rechter dat je alle en tegen, tegen elkaar afweegt. Maar hij heeft nu een politieke taak, hè? Ja, maar kijk, het, het, vroeger was het zo, je pleegde een moord en dan kon je na twee derde kwam je vrij. Nu uh, uh, zijn er voorwaarden aan verbonden, namelijk je komt na twee derde vrij, dat is, dat is de regel, tenzij, en dat tenzij is dat je je misdraagt in de gevangenis, mm -hmm. dan kan je uh, langer worden vastgehouden. En de andere tenzij is, is dat er gevaar voor herhaling is, dat er recidieve risico is. Dat recidieve risico is natuurlijk altijd, we hebben geen glazen bol. Maar vaak uh, wordt er een gedragsdeskundige ingezet en die kan daar wel iets over zeggen. In dit geval is gezegd Volkert van de G. Die kan met proefverlof, maar op voorwaarde dat hij zich houdt aan alle voorwaarden van de reclassering. En dat wil hij niet. Hij wil niet aan alle voorwaarden uh, uh, voldoen. Dus heeft de reclassering gezegd, nou ja, dan komen wij niet tot overeenstemming. En dat melden wij dan aan degene die daarover gaat. En toen is gezegd: van ja, misschien moet hij dan maar geen proefverlof krijgen. En er zijn natuurlijk mensen zoals. En, en ook de RG heeft gezegd: van nou ja, goed, een uh, aantal dingen wil hij wel, een aantal dingen wil hij niet. Ja. Voor ons is het geen aanleiding om dat proefverlof te weigeren. Ja. Dus in beginsel mijn lijn, is: iedereen heeft recht op uh, uh, proefverlof. Ook Volkert van de G, mits hij, hij, hij uh, voldoet aan de voorwaarden. En het moet niet veel gekker worden dat gedetineerde eisen gaan stellen... aan de reclassering om, uh, om, om vrijgelaten te worden. Ik bedoel, hij moet doen wat de reclassering wil. Zo is het. En niet Dank andersom. Peter Oskam, Tweede Kamerlid voor het CDA. Het is goed als Volker van der Graaf alsnog met proefverlof gaat... is de stelling 36% eens, 64% oneens... van de ruim 700 mensen die inmiddels hun stem hebben uitgebracht. U kunt nog stemmen via de site. Nog even uh, een laatste update van Ineke van Kessel... van het Afrika-studiecentrum over de herdenkingsdienst van Nelson Mandela. Jacob Zuma is uh, nog altijd aan het woord. Kun je ons nog heel kort bijpraten, Ineke? Wel, tot dusver heeft hij nog niets anders gedaan... dan iedereen verwelkomt en uh, uh, een aan aan een lied ter ere van Nelson Mandela... maar inhoudelijk heb ik zomaar eerlijk gezegd... nog niet veel horen vertellen. Dat moet nog gaan komen. Ja, ik denk dat we beter even kunnen wachten totdat die uitgesproken is. Dan doen wij dat. Dankjewel, Ineke. Zometeen hier op Radio 1. Dit is de dag. Met Thijs van der Brink en Elsbeth Gutke. En dan hoort u ongetwijfeld uh, wel de zinvolle bijdrage... die uh, Jacob Zuma levert aan de herdenkingsdienst. Tot zover Stand.nl voor vandaag. Wij zijn er morgen uiteraard weer. En dan zit uh, uw vertrouwde host, Jurgen van der hier weer. Fijne dag nog. Dag.